De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Rabo-renner Sanchez. De etappe liep uit op een slagveld. Er waren tal van valpartijen. Eén daarvan werd veroorzaakt door een tourauto die Antonio Fletcher aanreed in een afdaling. De Nederlander Johnny Hogerland werd in de val meegesleurd. Beide renners, die op dat moment in een kopgroep zaten, konden wel doorrijden. De gele trui komt nu in handen van Vuckler. Het weer. Vanavond droog en flinke opklaringen, Mooi volop zon. Het wordt 20 graden aan zee. En 21 graden herstel. 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving.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 Is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Entertainment for you. It's to be a role model. Chelsea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 is niet gekomen. Maar er schijnt uh, nog een theorie te zijn dat hij in uh, Rotterdam voor een of andere poptempel stond. dat Terwijl de deuren gewoon dicht waren. Ja hoor. Ik denk het niet hoor. Maar er schijnt, schijnt sprake van te zijn. Is toch wat? Goedemiddag tweede uur van de Entertainment View. Het is uh, 9 juli 2011. Het is tien over 6. Goedemiddag. Tweede uur gaan we even proberen Roy te bellen. Hij gaat straks even vertellen hoe het uh, kunstverstijn is verlopen. Ook gaan wij natuurlijk bellen met uh, popstar Henri. Wat is gebeurd? op showbiznieuwsgebied nieuwsgebied En uh, jij nog iets te melden? Eigenlijk niet Eigenlijk niet, je gaat gewoon, je zit lekker achterover We zitten te genieten van de muziek hier En van het, uh, het mooie weer Het is lekker hè vandaag, ja, zeker lekker. weten Ik ga proberen zometeen even een stukje van Alan Clark op te zoeken Gisteren op Nordsie Jazz gezongen Hij zong daaronder Eno Sunshine, enorm goed Ik ga straks even kijken of ik kan het vinden Ik weet niet of ik hem mag uitzenden, maar ik doe het gewoon Ik ga het proberen Nu, nieuwe muziek, deze gast heeft uh, april zijn debuutalbum uitgebracht Jamie Wu en dit zijn tweede single daarvan. Dit is Night Air. Night Air has the strangest flavor. Space to breathe it, time to say to All that night air has to end me. That night, yeah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 al kan een keer. Ja. En Brittany, de tere, terechte winnaar? Hè? Brittany was zeker de terechte winnaar. Ik heb dit jaar voor het eerst in het jury gezegd: ik hoef het niet te presenteren. Het was gewoon heel erg leuk om te doen. We hebben Cynthia gehad die het heeft gepresenteerd. Geweldig Ja, leuk gedaan. En ja, dat was gewoon nou, heel erg leuk. Ja, mooi toch? Wat ik al bekend heb gemaakt: volgend jaar gaan we vijf jaar. Daar kunnen we een hoop uh, leuke dingen erbij. We gaan een kadentje opnemen. We gaan uh, een concert organiseren. En daar komt er ook een nieuw bij. En dat heeft met alles te maken met klassieke muziek. En wij willen zorgen dat mensen uh, die instrumenten spelen gekoppeld worden aan een bekende Nederlander of een bekende Zandvoort. Oké. Okay. dan samen met die artiesten op een podium gaan staan in Zandvoort. Oh, te gek. Dat is een uh, leuk idee. Ja, dus uh, ja, uh, heel erg leuk. Dus het uh, weer een succes. Brittany is uh, geworden. En uh, om, om uh, niet te vergeten, uh, heeft. Hoe uh, uh, heet het meisje nou? Het erg. Het erg Leia Lea, Lea uh, Bos heeft, is tweede geworden. En uh, Kim Jansen is derde geworden. En dat is de cabaretier. Dus uh, Sanfordse Lea is op nummer twee geëindigd. Alright. En uh, mensen die, of, ja, kinderen die dan dit jaar opgetreden zijn. Die, zijn en volgend jaar weer bij? Ja, sommigen misschien wel, sommigen niet. Lea was dit keer voor de tweede keer en is toch uh, tweede geworden. Dus okay. dat is wel heel erg leuk. Ja. En ik hoop natuurlijk wel dat uh, iedereen uh, zich weer inschrijft. Als je, je al in wilt schrijven, kan het. op een e-mailadres achterlaten. kan het ook via www.onair.tv.event.nl En uh, ja, we zijn op zoek om talenten voor volgend jaar. Want het is heel belangrijk om een goed, vol talent te hebben. Zeker weten. Hey, weet je wie, wie mijn favorieten waren? Hotel. De Het broertje van Aldo. Jongen, jongen. Wat een. Ja, daar heb ik geen woorden voor. Maar wat doen Hey, iets anders. We zijn ook op zoek naar talent vanaf 16 jaar. Dat is voor het talentenjacht in Sassenheim. Dat wordt in Chaffee's gegeven. Okay. En uh, daar kunnen, uh, kunnen mensen zich opgeven. via eventsnl Dat is gewoon een leuke, gezellige talentenjacht. Waar ook leuke prijzen te winnen zijn. En als je in de finale komt. Dan sta je gewoon voor een paar duizend man op te treden. In een grote feestentje in Sassenheim. Zo oh, te gek. Oh. Waar uh, je je in kan schrijven. Is er nog een, uh, een leeftijd uh, aan verbonden? 16 jaar? 16 jaar minimaal. Ja. Okay. Tot uh, tot, uh, tot je 80ste of zo. Of, uh? Tot je 100 Tot je 100 Kijk dus. Nou, Roy, dankjewel. Hele fijne avond. Het is goed dat ik jullie wel ook zit te met de uitzending. Ja, en ik probeer er binnenkort weer snel bij te zijn. Helemaal top. Ik spreek je. Later. Later. Just like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 Life is dus at Northside Jazz. Alan Clark and Ain't No Sunshine. Even kijken of ik hier ook wat hulp uh, kan verwachten bij het volgende nummer. Gewoon dat het kan. Ain't no sunshine when she's gone. There's not a woman when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Yeah, yeah. Ain't no sunshine when she's gone.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 He goes away, keeps them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 But he's still out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 de basis van het, uh, het nummer waar, waar, wat, wat we gaan opnemen. Oké, okay, wel uh, oh, leuk. Vol ja, volgende week ga ik uh, het studio willen om in te zingen. Dus, uh, oh, te gek. En heb je enig idee wanneer die ongeveer uit zou komen? Uh, nou, als we kijken, uh, we kijken of ik de vakanties momenteel weer dus zitten. Er zijn een aantal muzikanten die dat moeten inspelen. Oké. Okay. En erin zingen. Dus het zal op een gegeven moment wel naar de vakantie worden, denk ik. August, september, ja, ja. september zal wel worden. Oké. Okay. September, misschien oktober, maar in ieder geval voor de... Voor de nou, herfst eigenlijk. Herfst 20 uh, zou die wel uitkomen. Oké, okay, nou, we horen het wel. Ik ben benieuwd. Ja, we ben echt wel mooi. Nou, want de recepties de, de zijn heel erg goed. Dus uh, ja, ik, ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Oké. Okay. Ik, ik, ik, ik, ik heb de, de, de basis al gehoord. Uh, ik wil ik zeggen dat ik, ik ben heel, heel enthousiast over. Nou, als hij af is, laat het weten. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Oké, okay, top. Dan, uh, dan hebben we het eerste in mijn huis. Kijk, helemaal goed. Henry, wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? Uh, nou ja, ik ik denk dat de, de grote de aarde, dat van mensen die het meeste geld hebben, zoals een uh, Victoria Beckham. Ja. Uh, ja, die kan hem geld waarschijnlijk ook niet op krijgen. Want ik wil dat uh, Christian Louboutin een speciaal paar schoenen maakt voor haar baby. Ook voor de baby? Ja, voor de baby's. Zo gek ik niet krijgen natuurlijk, hè. Oh, oh, oh. oh. Heeft hij het ook een hoog in je bal, hoor? Ja, dan, uh, word waar, waar, waar niet kom ik van? Nee. Ja, goed. En, natuurlijk dan was de cliffhanger van uh, Goede Tijden, slechte tijden, weet je wel. Die, uh, die gisteravond uh, gedraaid heeft. Die toch maar liefst 1,5 minuut kijkers. Ja, ik... Ja, ik kan me misschien wel wat me voorstellen, want er was er niet veel uh, aan, aan, aan, aan zanktement op televisie. gisteravond, <laughs> natuurlijk, hè. Dus dan krijg je dat goede tijden, slechte tijden, een keer een goede avond heeft. Zal ik eerlijk zijn? Ik heb nog nooit een hele uitzending van goede tijden, slechte tijden gezien. Nou, ik wou het eigenlijk niet zeggen. Maar ik, heb, ik heb hetzelfde namelijk. Oh, dan kunnen we elkaar de hand geven. Dan kan het ja, wel. Absoluut. Ik heb wel eens gekeken, maar sorry, ik heb het niet. Ik ken hem niet. Uh, ja. het, het doet me helemaal niks. Nee. Hey, volgende week begint Holland Cat hè om half negen. Ja, dan uh, zijn, we weer, zijn we weer daar. Ja, dan gaan we eens kijken wat het daar gaat gebeuren. Ja, het gaat maar door. Het gaat maar door. Ja, gelukkig is Holland Holland's is natuurlijk een programma. Dat ja, niet alleen gebaseerd is op, op zang, maar ook op wat mensen echt kunnen. Dus ja. uh, dat, dat vind ik weer een, uh, eigenlijk iets anders dan uh, uh, idols en dat soort uh, dingen. Ja, klopt. We gaan eens even lekker onderuit zitten, lekker op een gegeven moment. Ja, even, genieten wil ik niet zeggen, maar even lekker, uh, lekker even, kijken. Relaxen, gewoon even kijken, want als je, als je op een gegeven moment wat, wat gebeten, even naar buiten gaat, dan kom je terug, dan heb je niks gemist eigenlijk. Ja. ja, mooi is dat. Waarom? <laughs> Goed, dan... Uh, dan ik even kijken, want heb ik nog meer van jullie opgeschreven hier. Ja, er was natuurlijk een dagconcert van Prins in uh, is dat geloof ik geweest, hè? Het concert van Prins? Ja, noord -Jazz festival is dat, hè? Ja, klopt. En, uh, ja, ze zijn weer helemaal aan een trekker gekomen, geloof ik, met zijn obscure fratsen van hem. En, uh, hij draait ook, uh, ja, Purple Ray.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 ja, iedereen kan zich op een gegeven moment natuurlijk echt helemaal vergapen aan die soort. Ja, het is echt een te gek festival. Ik zag het gisteren ook op tv en het zag allemaal wel heel leuk uit. Ja, en ja, het was zelfs zo dat uh, uh, Jonathan Jeremiah en uh, hetzelfde delen. Jonathan, Jonathan Jeremiah, ja, wat een held is dat Ja, ongelooflijk. ja Maar het mooiste vind ik wel, dat Paul Simon ook meedeed Met Jonathan Jeremiah? Ja, nou, Paul Simon heeft natuurlijk zijn eigen optreden Maar uh, Paul Simon is natuurlijk op een gegeven moment een naam van, uh, van heel, ja, zijn gewoon een Hele grote sterren Die nog steeds eigenlijk uh, ontzettend goede muziek maakt Ja, zeker dus uh, dat is ongelooflijk, hè. Dus wat betreft... Uh, ja, ik verreurde die oude artiesten weer een keer aan te zien. Ja, mooi is dat, hè. Maar van Jonathan Jeremiah. Hij trad op een met, met het uh, metropoolorkest ja, ja, ja. En ook met de, Nederlandse, met de Nederlandse zangeres, hè. Ik weet niet wie dat was. Elske de Wal. Elske de Wal, ja, ja. Wij wel, ja. Ja, het is ge gekke artiest. Ik heb ook het album van hem. Er het het hele goede nummers op. Ja, absoluut. dus uh, Nou, dan kun ik een levende le lijvekim le le le le le aanschouwen natuurlijk, hè. En ja. ik geloof dat gisteren er zo'n uh, zo 25.000 man zaten, dus... Uh, Oké. Okay. Dat is niet verkeerd natuurlijk, hè. Nee, ja, dat doet hij goed. Dat nou, dacht ik wel. Ja. <laughs> goed, als we even kijken in de Nederlandse showbusiness, wat daar weer het nodige uh, aan het gaan dalen, weer uh, de kop op, opgedoken waar uitspraken over zijn geweest, van die rechtszaken, van, uh, uh, ja, uh, van Constanza uh, en Ja, dat is toch wat. Ah, dus, ja dat is echt een sop, Daar moet je sok van maken. Dus. <laughs> ja, ik heb ook anderhalf miljoen kijkers. Ja, ongelooflijk. Ik weet niet wat, wat ik er allemaal van moet denken, maar is het nou wel zo, is het nou niet zo? Het uh, is inderdaad best zo, hoor, echt waar. Ja. Ja. Dus uh, maar er, er is steeds iemand vliegtuig aan ja, het begrijpen, hè? Ja, ja, ja. Dus ik denk dat ze gewoon wat eerder geld wilden hebben, dat kan natuurlijk ook. Ja, denk ik uh, ja goed, feiten maakt het niet uit, ben je te gek Waar hebben we het in godsnaam over, hè? Die hebben zoveel geld en dan dat ze ineens opgemaakt op krijgen en dan, ja, ja, ja, ik, ik, ik, ik zeg het niet, maar ander, ik kan me er nou iets bij voorstellen natuurlijk. Ja tuurlijk, ik ook. Nee, daarom. Maar in ieder geval haar zus was ook die diep teleurgestelde, Constanza, uh, ja, wat, wat, wat, wat was de uitspraak, 240 werkstappen of Ja, klopt. En, en, en vrugvertalig een deel van het veld wat ze dan uh, eigenlijk heeft toegeëigend. Ja. Niet voor 60.000 euro, dus nou, we wachten wel eens af. Ja, ja jongens, en dan voort zijn weer de, de eerste beelden van de film over Jorgen van der Sloot zijn al uh, bekendgemaakt, dus de trailer. Oké! Okay. en Mrs. Jones en het gaat eigenlijk over de relatie die Joren van de Sloot gaat met Madeline Halloway. Oké, okay. uh, beginperiode. Was, uh, openbaar gemaakt, dus uh, ik ga hem even kijken. Ik heb hem nog niet gezien, wil ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Maar, uh, dus uh, hij schijnt op helemaal een moment uh, al een award gewonnen te hebben, De excelente award, de filmfestiging van, van Canada. Oh. Het gaat eigenlijk over een cover journalist die achter de waarheid van de wijze van Natalie Hollywood wil komen. Ja, ja, ja. En, en daarvoor bij Jongen van de Stroot in blablabla bla bla bla, dus film er zelf in. Ja. Dus, uh, ja, zelfs de laatste ontwikkelingen, die werden nog in opnames meegemaakt. Oké. Okay. Dus, niet verkeerd, hè? Nee, zeker, ik ben benieuwd. Ja, goed, en wat ik er straks al zei, hè, dat als je toch een grote naam hebt, dus Beckham, Beckham is om even aan te bij Prince uh, William Kate. Ja. Uh, want hij, hij was tot dus nu de officiële gastenlijst van het feestje in Los Angeles. Ja. Maar toen hij aan de deur stond, toen werd met, met een gesigneerd voetbalshirt voor het goede doel. Oh ja. Ja, dus stond de deur gelijk voor hem open. Ja, tuurlijk. Dat is logisch. Ja. Zo'n zo grote ster, dat kan toch niet? Ja, precies. Inderdaad, ja. Nou, we hebben zelf ook een grote ster in Nederland natuurlijk, hè? Uh, Henry? Wie staat dan? <laughs> Ik, ik bedoel eigenlijk uh, onze Sylvia van der Vaart, de Vaart. Oh, oh ja. Ah, uh, schijnt in, in het schijnt natuurlijk Duitsland nog populairder te zijn dan Heidi Klum. Oh. Ja, joh. Oké, okay. oh, dat had ik niet verwacht. Want ze, ja, ze doet het natuurlijk goed in Duitsland Ze heeft een groot contract bij RTL. Ze dus ja, is redelijk populair wel. daar. Ja, misschien schijnt gigantisch te zijn. Want uh, een was uitgevoerd door uh, launch Ja. Een toeristiek lunch en... Uh, ja, maar ik kon je dus met wie zou het liefst op vakantie gaan? Nou ja, en dan was Sylvie van der Vaart met 20% de grote winnaar. En Heidi Klum, dat is dat ook geen kleintje in Duitsland zelf, ja. met 13%. Ja, maar als je Heidi Klum op vakantie gaat, krijg je die ziel erbij, hè? daar word je ook niet vrolijk van. Nee, dat zou waarschijnlijk dat probleem zijn. en dan je ja, Angela Merkel, de, de, de president van, uh, van Duitsland, Angela Merkel met 10%. Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen dan natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, jongens, en dan heb ik natuurlijk het. Uh, het als we het over film hebben. Ja. We straks even. natuurlijk het, uh, het, de première van Harry Potter geweest? die ja, die keer allemaal gaan kijken, Het tweede deel van, uh, van de film. Het ja. laatste gedeelte. Dus. Maar uh, nee, er waren natuurlijk wel wat emotionele momenten. Toen, uh, toen de acteurs afscheid van elkaar namen. En de laatste scènes gespeeld zijn. Ja. Dus uh, ze hebben allemaal afscheid genomen van hun karakter. Oké. Okay. En daar ging ik af en toe best wel emotioneel aan toe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 Goed jongens, dan blijft niks anders over jullie. En, en luisteraars thuis natuurlijk ook allemaal ontzettend fijn weekend te wensen. En tot morgen nog, nog iets beter, nog iets mooier weer dan vandaag. Dus uh, lekker de barbecue uit en lekker het stand even op hè. Nou, laten we het hopen. Heel fijn weekend. Ja, jullie ook allemaal. En, ja, ik zeg, de vakanties zijn begonnen. Dus uh, geniet er dan. Hey, en we spreken je volgende week. Absoluut. Hoi. Oh, oh, oh. Hoi. Hey, doei. doei. de zomer van ZFM ZFM zal voor u 106.9 FM ZFM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 Nou, dit was een weer Entertainment View voor deze zaterdag uh, 9 juli 2011. Al wat ga je doen dit weekend? Ik uh, ga vandaag beginnen bij uh, een nieuw paantje. Ja, leuk. Jij gaat bij een nieuwe, een, een nieuwe, je hebt nieuwe werk gevonden eigenlijk. Ja, maar het is uh, zo. Ik uh, heb ook al net een nieuwe woning. En ja, ik heb uh, mijn auto wat problemen gehad.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 Ik uh, ga achter de bar staan. En uh, het is open tot uh, kwart voor vier. Tja. Tot hoe laat moet je door? Tot het uh, schoon is. Het <laughs> dus zal, zal een uurtje of vijf worden. Ja, vijf zes denk ik. Nou, lekker. Succes daarmee. Ja, dankjewel. En jij uh, Ruud? Ik ga even? vanavond echt lekker uh, even lang uit voor de tv hangen. En uh, ik doe, morgen doe ik zondag in Kennemerland met uh, nieuws over de kermis. Want die komt terug. Oké. Okay. Enorm leuk nieuws. En uh, morgen luisteren we van, uh, van uh, twee tot uh, vijf. Ja, morgen ben ik er niet. Met zondag in Kennemerland. Ik heb een... Uh, mijn schoonouders zijn 18 jaar getrouwd. Ja. en uh, we gaan kanoën en die uh, schoonouders gaan zwemmen. Dat heb ik al beloofd. Zwemmen? Ja, we oh, gaan kanoën ja, en uh, leuk, ja, ja. ik ga de kano omgooien. Ik heb ze al, ik heb, ik heb al gewaarschuwd dat ze de zwemkleren aan moeten trekken. En uh, ja, ik heb daarna nog een verjaardag voor mijn opa. Ook nog? Dus, uh, het is, ah, uh, leuk zeg. Een lekker is echt leuk om te doen, heb ik ook wel eens gedaan. Echt ja. te gek is dat? Ja, het is uh, een beetje hopen dat het mooi weer wordt, maar dat uh, volgens mij wel.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 8 voor 7, goedenavond. Zondag in Kendall, eh, want we beginnen vanmorgen al te ja, ja, ja. Het is 1 uh, Vuur, natuurlijk. Een heel fijn weekend en uh, ik spreek je morgen. En anders, volgende week: Weinigen met Earth Win Fire in The Stone. Houdoe. The girl B, I, I got, got your money you.